Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie verdenkt nog een Nederlander in de Fipronilzaak. Dat melden de Telegraaf in het AD. Nick H. zou worden verdacht van betrokkenheid bij de levering van Fipronil aan Chickfriend. Het bedrijf dat de spil is in het schandaal. H. zit niet vast. Tegen de Telegraaf zegt hij dat hij onschuldig is. Gisteren werden wel twee bestuurders van Chickfriend opgepakt. De uurtarieven van ZZP'ers in de bouw zijn de afgelopen tijd flink gestegen. De bouwsector heeft werk genoeg, maar komt handen tekort. En daardoor is het uurtarief gemiddeld gestegen van 25 euro tijdens het dieptepunt van de financiële crisis naar 45 euro nu. Tijdens de crisis werd er ook veel gewerkt onder de kostprijs. Die tijd is voorbij. ZZP'ers in de bouw hebben ook weer tijd, weer geld om te investeren. Bouwmarkten merkten dat er meer dure, professionele gereedschappen worden gekocht. Bij een busongeluk in het noordwesten van China zijn zeker 36 doden en 13 gewonden gevallen. Volgens het Chinese staatspersbureau raakte de touringcar van de weg bij een tunnel en botste die tegen de muur. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend. De Amerikaanse president Trump heeft Noord-Korea opnieuw gewaarschuwd. Hij zei dat het land heel nerveus moet zijn als het van plan is om iets tegen Amerika te ondernemen. Eerder dreigde hij al met vuur en furie die de wereld niet eerder heeft gezien. Het Noord-Koreaanse leger zei daarop dat het voorbereidingen treft om vier raketten af te vuren richting het Amerikaanse eiland Guam in de Stille Oceaan. Amsterdam stelt 5 miljoen euro beschikbaar voor het aardgasvrij maken van woningen. Amsterdamse woningeigenaren kunnen vanaf volgende maand subsidie aanvragen. Per woning is maximaal 5000 euro beschikbaar. De gemeente wil in 2050 volledig aardgasvrij zijn. Dan het weer, in het noorden en oosten regen of motregen. Verder droog met in het westen en zuidwesten geregeld zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANEB. Op de A10, de ringweg van Amsterdam, is een ongeluk gebeurd aan de noordkant. Vanuit Zaanstad staat file tussen Schellingwoude en Duivendrecht, 4 kilometer. De rijbaan is helemaal dicht en de vertraging is drie kwartier. Tot zover de verkeersinformatie.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 Welkom bij CFM Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluistam. En heel goeiemorgen. Voor iedereen in Zandvoort, maar ook iedereen buiten Zandvoort via het internet. U luisterde naar uh, Chad Baker. Um, eigenlijk moet ik zeggen Charlie Hayden, want hij is de uh, leider van, dit, uh, van deze band. Het nummer heet Silence. Hij werd vergezeld door Chad Baker, maar ook um, door Enrico Pieranunzi en Billy Higgins. Vandaag het eerste uur veel mooie muziek. En het tweede uur staat in het, uh, in het thema van uh, Nina Simone. Maar daarover straks nog veel meer. Ik ga verder met het uh, Larry Willis Sextet. Een, um, een album dat heet The Tribute to Someone. En die tribute um, gaat eigenlijk uh, over Herbie Hancock. En ik ga daar een nummer van draaien. En dat uh, is het gelijknamige uh, nummer van het album. The tribute to Someone van het Larry Larry Willis sextet. Sick, luisterde naar Larry Willis Sextet met onder andere Curtis Fuller op trombone. Ik heb het volgende nummer vast opgestart, want dat uh, duurt iets te lang. Ik vergat, me, uh, merkte ik net nog even te melden... dat het eerste nummer wat ik draaide vandaag, Silence, een uh, verzoeknummertje is. Heeft u zelf een keer een verzoeknummertje, dan uh, hoor ik dat graag. U kunt uh, tijdens de uitzending bellen op uh, 023 56 30 393... Of later nog even contact opnemen, bijvoorbeeld via Facebook. Daar hebben we een, een groep, die heet CFM Jazz. Daar kunt u lid van worden en dan kunt u daar een berichtje achterlaten. Het volgende nummer wat u inmiddels hoort is van Piet Noordijk. Piet Noordijk, de Nederlandse saxofonist. een van de allergrootste alt-saxofonisten uh, die hier in Nederland uh, gespeeld heeft tot nu toe. En hij heeft een uh, album gemaakt, dat heet een Nieuw Quintet 2000... En um, daarom speelt hij samen met Rob van Bavel op piano... Jesse van Ruller op gitaar, Heijn van der Gein op bas en John Engels op drum. U gaat luisteren naar Goodbye. Ik kan het helaas niet helemaal draaien, want het uh, duurt maar liefst 11 minuten. Maar geniet van Piet Noordijk. U naar het Piet Noordijk Quintet live in uh, het Session Jazz Café in Laren in uh, Nederland. Op februari de 17e in 2000. We gaan verder met het Lawrence Mar Marble Quartet featuring James Clay. Lawrence Marble is een, uh, is een drummer die uh, veel meespeelde in, uh, met grote namen zoals Charlie Parker, Dexter Gordon, Sten Getz en Zoot Sims bijvoorbeeld. Hij heeft één album uitgebracht als, uh, als leider en dat heet Tenor Man. Het komt uit 1956 en u gaat luisteren naar het nummer Lover Man... waar hij vergezeld wordt door James Clay op uh, Tenorsax... Sonny Clark op piano, Jimmy Bond op bass en Lawrence Marble. natuurlijk zelf op drums. Marble Quartet met Loverman. We gaan verder met Elvin Jones. Elvin Jones, een dynamische drummer, die in 1978 eigenlijk met twee verschillende bands um, een album heeft opgenomen. Het is een live album opgenomen in Tokio in april 1978. En ik ga een nummer draaien van um, een van deze samenstellingen. En deze samenstelling is met Art Pepper op Altsax, Roland Henno op piano, Richard Davis op bass en Elvin Jones natuurlijk op drums. En gaat u luisteren en vooral genieten van The Witching Hour... Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van het Great Jazz Trio. Het Great Jazz Trio bestaat uit Hank Jones op piano... Ron Carter op dubbelbas en Tony Williams op drums. In 1977 namen zij drie albums maar liefst op in de Village Vanguard. En um, u gaat luisteren naar het nummer Windflower... Great Jazz Trio met Windflower. Het volgende nummer wat ik klaar heb liggen is van Abby Lincoln. Zij maakte in 1991 een cd samen met Stan Getz, Een van zijn laatste opnames. En het is een uh, hele mooie cd geworden. You got Pay The Band. En u gaat luisteren naar het nummer Brother Can You Spare A Dime. Once I built a railroad, made it run, made it race against time, once I built a railroad and now it's done, brother, can you spare a dime? Once I built a tower to the sun, brick and rivet and line once I built a tower, now it's done, brother, can you spare a dime? in khaki suits Gee, we looked swell you remember I'm your pal buddy can you Soon Gee, we look swell Full of that Yankee do dee dum Half a million boots when slogging Through hell I you remember I'm your pal brother can you Abby Lincoln met haar prachtige stem. En Stanget Brother Can You Spare A Dime. Het laatste nummer van het eerste uur voor vandaag is uh, van Bria Skomberg. Van haar album Bria uit 2016 uh, ga ik een nummer draaien dat heet From This Moment On. Bria Skomberg is een Canadese um, trompetiste, maar ze zingt ook uh, heel mooi. Zij heeft een, um, in Canada inmiddels een aardige carrière opgebouwd... Zij heeft bijvoorbeeld in 2010 op de Olympische Spelen, de, uh, de Paralympische Spelen, de openingsceremonie uh, vergezeld. U gaat luisteren naar Brias Koomberg op uh, trompet en ze zingt natuurlijk. Even Arntzen op klarinet, uh, nou, tenorsax, percussie. Stephen Harrison op vibes. Aaron Deal op piano. En Reginald Phil op bas. En Ellie Jackson op drums en percussie. Blijf vooral luisteren, want ik ben na het nieuws van 11 uh, uur weer terug... met nog veel meer moois, waaronder een kleine special rondom Nina Simon.